De senatoren protesteren daarmee tegen de straf... die een Pakistaanse arts heeft gekregen wegens hoogverraad. De arts moet 33 jaar de cel in... omdat hij heeft geholpen bij het zoeken naar Osama Bin Laden. Er was in Abbottabad een vaccinatieprogramma begonnen... om DNA-materiaal te verzamelen. Daarmee wilde hij de CIA zekerheid geven... over het verblijf van Bin Laden in Abbottabad. Wat hem overigens niet lukte. De Amerikaanse senatoren zijn kwaad dat de arts daarvoor wordt gestraft. Ze korten de hulp aan Pakistan met een miljoen dollar... voor ieder jaar dat de man de gevangenis in moet. Het is vooral een symbolische daad... want Pakistan ontvangt jaarlijks voor een miljard dollar aan hulp van de VS. Nederland zit opnieuw niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Joan Franca kreeg in de halve finale niet genoeg stemmen om door te mogen. Ze trad in Azerbeidzjan op in een blauwe jurk... met een lange indianentooi op haar hoofd. Haar nummer You and Me klonk niet altijd even zuiver... Franka reageerde teleurgesteld op de uitslag. Het is heel jammer, zei ze telefonisch bij Knevel en Van den Brink. Ik had de grote finale graag mee willen maken. Het is voor het achtste jaar op rij dat Nederland niet meedoet... aan de finale van het Eurovisie Songfestival. In Rotterdam wordt vandaag verder gezocht naar een man die een kind wilde redden... en daarbij zelf waarschijnlijk is verdronken. De man zag gisteravond vanuit zijn auto... dat een jonge zwemmer in de Nieuwe Maas in moeilijkheden was geraakt. Hij sprong in het water om hem te redden... De bemanning van een boot kon de jongen van 12 aan boord hijsen, De man verdween onder water. Volgens de Rotterdamse politie is de kade ter plekke vrij hoog... en is het water nog koud. Tot zonsondergang is met een sonarboot naar het lichaam van de man gezocht. En vandaag gaat de zoektocht verder. Aan de westkust van Mexico worden maatregelen genomen... om de bevolking te beschermen tegen orkaan Bud. Die storm komt, vanaf vandaag, van, komt vandaag vanaf de Grote Oceaan aan land... bij de havenstad Manzanillo.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het had niet gehoeven, dat zei de resten gisteren. Over de ontruiming van het tentenkamp in Ter Apel. Het had niet zo gemogen, zegt Sharon Gesthuizen van de SP straks bij ons. Eerst naar de oplopende temperatuur in de Tweede Kamer. Het duurt nog vier maanden voordat er Tweede Kamerverkiezingen zijn op 12 september. Maar ze werpen hun schaduw al ver vooruit. Dat bleek gisteren in het jaarlijkse verantwoordingsdebat van de Tweede Kamer, merkte verslaggever Wilke Boom. We hebben vandaag. Wel heel veel vooruitgekeken naar 12 september. En dan, voorzitter, gaat de vlag uit. Onze vlag. De Nederlandse vlag. Maar ik wil er wel op wijzen dat diezelfde hardwerkende Nederlander de afgelopen twee jaar... met dank aan de PVV hard zijn gepakt. En laten we kiezen dat dan op 12 september ook niet vergeten. Morgen, wat mij betreft, het lenteakkoord en dan op naar 12 september. Het was wat warm vandaag. De verkiezingskoorts begint al wat op te lopen, uh, zo stel ik vast. Uh, maar dat gezegd hebben de mevrouw de voorzitter... het was een leuk verkiezingsdebat waar we ook nog wat hebben teruggeblikt. Officieel heet het dus verantwoordingsdebat... over het beleid van het afgelopen jaar. Maar het was dus gisteren een onversneden verkiezingsdebat. Een debat waarin de oppositie probeert alle plagen van Egypte... in de schoenen van de regering te schuiven. Zo is premier Mark Rutte de oorzaak van de snel stijgende werkloosheid... Zij PvdA-leider Diederik Samsom. Het bewijs zit aan 24.000 keukentafels. 24.000 mensen hoorden de afgelopen maand dat ze geen werk meer hebben. U pocht net dat de werkloosheid laag is, maar hij stijgt snel. En waardoor komt dat? Door uw beleid. Wat zegt u tegen die 24.000 mensen? Voorzitter, waar is de socialistische internationale? De heer Samsom wekt nou toch de indruk dat Nederland een eiland is? Dat wij in volledige isolatie functioneren? Ik hou staan dat de enige juiste agenda op het Europese niveau, op het Nederlandse niveau... is ervoor zorgen dat je begrotingen op orde zijn... hervormen en de economie stimuleren. Dat zijn we aan het doen. Maar je kunt toch niet, voorzitter. En de heer Samsel moet dat toch weten. Je kunt dat toch niet doen zonder dat je ook rekening houdt... met wat er gebeurt in de wereld. En volgens SP-leider Emil Roemer is het beleid van Rutte... de verklaring voor de snel stijgende kosten in de gezondheidszorg. Ook daar is de premier het natuurlijk niet mee eens. Dat betekent dat iemand die een modaal inkomen verdient... van 33.000 euro bruto per jaar... dat hij 5.000 euro netto per jaar kwijt is aan de gezondheidszorg. En dat stijgt richting 2030, 2040. Het verdubbelt dat. stijgt dat naar 10.000 euro. Dit is een koekoeksjong wat alle andere kosten uiteindelijk uit het nest duwt. Mevrouw de voorzitter, wat ik nou probeer te zeggen... is dat juist het regeringsbeleid van de afgelopen jaren en de jaren daarvoor verantwoordelijk zijn voor die uit de klauwen gelopen kosten in de zorg. En de voorstellen die het kabinet nu doet... zal verder gaan de kostenstijging bevorderen. Niet alleen oppositie en coalitie kruisten de degens gisteravond. Ook onderling tussen de partijen ging het soms hard tegen hard. Vooral tussen D66 en de PVV. Alexander Pechtold verweet Geert Wilders... dat hij wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid voor het beleid in 2011... toen de PVV de gedoogpartner van het kabinet was. Zenden kan de wegloper wel. Maar zelfs dat ene jaartje van macht verantwoorden zat er vandaag niet in. Dat heeft niks met democratie te maken. Dat heeft niks met verantwoording te maken. Dat is laf. Zeker, voorzitter. Wat laf is, dat is de heer Pechtold... die tegen de Nederlandse bevolking zegt... U mag betalen. En ondertussen gaan wij, D66, gaan wij, Alexander Pechtold... gaan we miljarden overmaken aan de Grieken. Er is hier maar één laf, meneer Pechtold, en dat bent u ook hier weer weglopen. Voorzitter, ik ga die strijd naar 12 september graag aan. Opmerkelijk was dat premier Rutte op een botsing aankoerste... met zijn nieuwe gedoogpartners. D66, GroenLinks en de ChristenUnie. De partijen waarmee hij een financieel akkoord heeft gesloten. Tot een grote ergernis kondigde Rutte aan het VVD-plan door te zetten... voor verkleining van het parlement. Een provocatie, zei Arie Slob van de ChristenUnie. Maar ik zeg het u maar in alle eerlijkheid... als het kabinet dit soort westen naar de Kamer zou gaan sturen dan beschouwt mijn fractie dat als een provocatie. Ja, voorzitter, het kan wel zijn, maar ik, het kabinet gaat wel gewoon door. We zijn demissionair en als u het daar niet mee eens bent... dan stemt u dat tegen of dan, zet, dan verklaart u het controversieel. kunt u allemaal doen. Ondanks alle harde woorden kregen we Rutte ook af en toe een pluim. De aardigste kwam van Kees van der Staaij, van de SGP. De mooiste opmerking van de minister-president... Eigenlijk, was eigenlijk een typische SGP-opmerking. Um, dat was, de zegen komt niet uit Den Haag... Ja, die komt van boven. Verslaggever Wilco Boom was bij dat verantwoordingsdebat... en later meer van de, onze uh, analist Joost Vullings. De ontruiming van het tentenkamp met asielzoekers in Ter Apel was onterecht. Dat besliste de rechter in Groningen gisteren. De gemeente had andere middelen kunnen gebruiken... om de veiligheid van de kampbewoners te garanderen, vindt de bestuursrechter. Een andere rechter, de civiele, buigt zich vandaag mogelijk over de vraag... of de noodverordening in Ter Apel moet worden opgeheven. Want met die noodverordening wil de gemeente vlachtwedden... waar Ter Apel onder valt, voorkomen dat er opnieuw een tentenkamp ontstaat. Ik heb nu contact met Sharon Gesthuizen, Kamerlid voor de SP. Sharon Gesthuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft gisteren een debat aangevraagd over deze ontruiming. Um, hoe beoordeelt u de uitspraak van de rechter? Ja, ik was er eerlijk gezegd wel uh, gelukkig over... omdat ik meen dat deze mensen inderdaad het recht hebben om te protesteren. En omdat het natuurlijk zo is dat er ja, ons allerlei ge geluiden bereiken, dat het op een hele gekke manier is gegaan. Dus met veel vertoon van politie. En ook met uh, ja, hier en daar wel wat geweld. Richting bijvoorbeeld die arts, hè, die heeft aangegeven dat hij heel hard in zijn rug werd gevlagen. Dus het is goed dat de nu heeft gezegd, nou hiermee zijn ze te ver gegaan. En dat er nu vervolgens ook nog eens een keer wordt gekeken... of het inderdaad in de toekomst wel helemaal verboden kan worden. Ja, maar goed, u zegt dus in feite... de rechter zegt dat het had niet zo gehoeven, U zegt dat het had niet zo gemogen überhaupt. Zo gewelddadig. Precies. Dat is, uh, dat is wat ik uh, uit de lezing, uh, dat is wat ik lees in de uitspraak van de rechter. Maar daar staat natuurlijk wel uh, tegenover dat je op een gegeven moment, ik, als burgemeester moet je op een gegeven moment nu natuurlijk wel iets. Zij mogen geen noodopvang uh, bieden aan de asielzoekers of aan de uitgeprocedeerden. Mm -hmm. Dat betekent dus dat die mensen, ja, het zijn mensen die in principe dus op straat leven. Hè. Zij kunnen eigenlijk nergens meer terecht, ja, tenzij ze door de goedheid van anderen toch ergens uh, worden, worden geholpen. Dus die mensen hebben... Een signaal willen geven van ja, wij, wij kijken naar onze situatie, kijk naar wat in wat voor uh, plekken wij terechtkomen. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je daar als gemeente wel heel erg veel zorgen over hebt, omdat je natuurlijk niet alleen maar met de belangen van die mensen te maken hebt, maar ook met omwonenden. Ja, en als je dan meent dat er toch een, een dreigende situatie ontstaat, dan moet je wel iets. En ja, de de gemeente kan dus eigenlijk niet zoveel. Dat, ja, dat maar goed, u, u zegt in feite uh, is minister Leers verantwoordelijk... voor hoe de ja. ontruiming is verlopen. Maar de burgemeester geeft toch opdracht en de ME voert hem vervolgens uit. Dat is absoluut waar, dat is zeker zo. Uh, ik zeg ook niet dat dat, uh, ik ben er heel blij mee dat de rechter heeft gezegd, van, nou op deze manier had het niet gehoeven. Het enige waar ik wel op wijs is dat het een padstelling wordt op het moment dat er niet echt iets verandert. Want dan zullen er dus uitgeprocedeerden of andere asielzoekers ja. blijven protesteren op deze manier. En wat moet je dan als gemeente? Ja, het, het, het, het opvangcentrum ligt ernaast. Daar kunnen mensen dan niet terecht. We, daar willen eigenlijk nauwelijks meewerken. mag bij wijze van spreken alleen maar een heel dun straaltje water via een tuinslang geleverd worden. Voor... Hmm. En dan wordt dat dus door beleid van hoger af, wordt het heel erg moeilijk gemaakt, voor, ook voor de gemeente, om daar nog te zorgen voor een humane uh, situatie. En dat is toch iets wat je niet alleen maar uh, bij de burgemeester kan nee, negen, om op te lossen. Dat moet je structureel oplossen. Hoe gaat ja. u de minister daaraan houden dat er niet opnieuw dit soort situaties ontstaan? Ja, wij vinden als de SP dat mensen die uitgeprocedeerd zijn en op dit moment niet terug kunnen, want deze mensen kunnen niet zo eens 3 terug naar de landen waar ze uh, naartoe moeten. dat gaat met name om Irakië en, uh, en ook om een groep Somaliërs. Dan moet je die mensen toch opvang bieden. De reden dat meneer de zegt, nou dat wil ik niet, is omdat hij bang is dat als hij dat doet, deze mensen niet meer zullen vertrekken. Hij denkt van ja, nou, als ik ze nu opvang bied, dan is dat voor die mensen nog een extra reden om te zullen blijven. Nee. Ik denk dat als je een goed beleid hebt, en IND en DTNC, de diensten rustigen vertrekken en dat ook zijn dus hebben we gekeken en gezegd van ja, nou, deze mensen die moeten gewoon uh, terug kunnen. Ja, dan moet je dat op een gegeven moment wel kunnen uitvoeren. Ja. Uh, dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Je moet, dan moet je stuk houden als je dat echt vindt. Maar dat wil niet zeggen dat je mensen in de ja in illegaliteit maar ergens veel ja onder brug of in tentekant nee, of, of naar allerlei andere moet onder uh, zien te brengen. Goed, daar we wachten het debat af. Sharon Gesthuizen, voor de SP. Dank voor de toelichting. En zo in het Radio 1-journaal... het hoofd van de Vaticaanse bank is de laan uitgestuurd. Bas Mesters heeft de details zo dadelijk. Verkeersinformatie? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Er staan geen files. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Mino Remmers, um, je hebt al uh, aardig wat besproken... met de broer van André Kuipers. Hij mist hem niet echt. Hij um, kan zich voorstellen dat koffiedrinken heel erg lekker is... Uh, daar in de ruimte. En verder... Ja, en verder zitten wij eigenlijk te praten. We hebben het net over, interessant, over het, een horloge. Dat moeten we even uitleggen. Ja, ik weet niet hoe we over het horloge kwamen. Maar in ieder geval, oh ja, dat het een, een aankomst, een militaire gelegenheid was. En het lijkt dan heel veilig en dergelijke. Maar nou, vorige keer toen de anderen aankwam. En uh, dan wordt hij uit zijn pak geholpen en al zijn spullen uit. Dat was de eerste keer dat hij in de ruimte Sorry, was, ja, was de, geweest. Ja, ja, hij ja, ja, ja, moet natuurlijk nog 1 juli komen. Maar dat is de eerste keer. En uh, nou, uiteindelijk kwam hij terug in Moskou, maar was een horloge bij zijn spullen verdwenen. Dus er was waarschijnlijk een militair die zijn horloge heeft meegenomen. Zo'n heel duur ruimtehorloge. Ja, dat is speciaal gehad van de Russen, dat is een traditie... dat je een horloge krijgt, uh, En daar was hij natuurlijk heel erg trots op... en dat wilde hij graag bewaren, maar dat, dat was verdwenen. Ja, ja. compleet verdwenen, maar en niemand ons... weet waar die was. Nou, we kwamen erop omdat ik vroeg van, bent u er nou... kijk, binnenkort komt André terug... En ik kan me voorstellen dat je als familie dan in de buurt bent... van Kazachstan, de woestijn daar, waar die capsule gaat neerkomen. Ja. Het meest risicovolle moment ook, die terugkeer in de damkring. Dat wordt allemaal heet en zo, Hitte hitteschilder. Ja, ja. Nou ja, dat, uh, dat gaat dus niet. Uh, nee, je mag er niet bij zijn. Ja, we mogen er niet bij zijn, de pers uh, weet ik zelfs niet. Maar dat is goed, dat is natuurlijk wel uh, in ieder geval een ploeg. Uh, dus wij zien het op afstand. Uh, vorige, vorige keer, dus zeven jaar geleden, hebben we het gezien op een groot scherm... waarbij je dat in animaties ziet waar hij ongeveer is en dat hij door de dampkringen is en land en dat de helikopters in de buurt zijn, dat zie je en je hoort het. Uh, dus dat is wel behoorlijk spannend. Ja, je wil erbij zijn, maar wat ik gehoord heb in die helikopters... is ook niet echt een pretje. Dus uh, wij blijven hier en waarschijnlijk zullen we bij Estek zijn... En, uh, en daar het volgen. Ja, en hier in Noordwijk is dat, hè? Ja, hier in Noordwijk, ja. ja. ja er is één keer in de week contact, begrijp ik, hè? Uh, voor de familie. Uh, is Er een soort beeldverbinding... Elke zondag? Ja, elke zondag, uh, even afhankelijk van hoe die vliegt, zeg maar, de, de tijd. Maar hij heeft zijn vrouw en kinderen en, en er worden uh, mensen, vrienden en wij uitgenodigd om af en toe eens bij te zijn. En dan kun je echt uh, volgens een soort Skype-contact, uh, kun je hem zien en horen en hij kan jou zien. En uh, dan geeft hij prachtige rondleidingen door het uh, ISS. We hebben nog een fragment waarin er contact is, onder andere uh, tussen vader en dochter. Je papa, horen? Komt de toonboot, hij zwang je weer aan. Als zei nog, in Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe het bood zijn baardje, hij kreeg op en neer. Hoor wimpel zo een ene ja, ja. ja, prachtig sterren, Dankjewel, iedereen vindt het heel mooi. Zeg papa. Ja. Dag papa! Ja, u kent het fragment, hè? Ja, het blijft, dat ik het nu op via jouw koptelefoon. Maar ja, ja, krijg je weer kippenvel. Zo bijzonder, uh, dat moment. En ik denk ook dat een van zijn mooiste momenten straks zal zijn... dat hij zijn vrouw en kinderen weer in de armen sluit. Ja, en, uh, en verlangt u ook naar dat moment? Ja, ja, absoluut. Het zal uh, iets langer duren natuurlijk... omdat hij natuurlijk in Houston uh, in instantie gaat. Daar ga ik niet heen. Dus het duurt even wat langer. Maar om even uh, vast te houden en uh, ja, het ook fysiek ook eventjes te voelen... dat is wel een prachtig moment, denk ik. Ja. Volgens mij verandert de mens definitief ook echt van binnen als je van buitenaf naar de aarde hebt gezien, het kwetsbare, dat je toch anders gaat denken. Ik heb het in ieder geval bij Wubbo Okkels ooit gemerkt toen ik hem interviewde... dat je toch een beetje verandert daardoor. Nou ja, spannend als het gaat gebeuren en vanmiddag om twee uur, hè? Ja, om, te, om twee uur de koppeling. Ik probeer wat uh, tijd vrij te houden, ergens uh, in mijn drukke schema. Om, uh, of, of via de radio, of waar dan ook. Ik moet even checken waar het uh, waar te zien is, om het te volgen. Ja, om te zien hoe de Dragon, de eerste commerciële capsule... met goederen wordt aangekoppeld. En André Kuipers moet dat doen. En begin juli keert hij terug naar moeder aarde. Meino Remmers bij de broer van André Kuipers, Peter. Tien minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het hoofd van de Bank van het Vaticaan, ik zei net al eventjes... Gotti Tedetski, is door de toezichthouders van de bank de laan uitgestuurd. Met unanieme stemmen werd er motie van wantrouwen tegen hem aangenomen. Al sinds zijn aantreden in 2009 was deze Tedetski een omstreden figuur... weet correspondent Bas Messers in Rome. Bas, waarom is hij weggestuurd? Um, hij is weggestuurd officieel omdat hij heeft gefaald bij de uitvoering van verschillende fundamenteel belangrijke taken. Ook zou hij betrokken zijn bij het laten lekken van um, vertrouwelijke documenten. Maar in tegenstelling moet ik eerlijk zeggen tot wat jij zegt. Tedeschi was een goede econoom. Die altijd heeft gepleit voor meer ethiek in de financiële wereld. En is ook om die reden het Vaticaan binnengehaald. Hij zou hebben moeten zorgen voor meer transparantie. Dus daar is iets vreemds aan de hand. Ja, wat, is, wat is er misgegaan? Ik denk dat daar uh, intern um, uh, botsende belangen zijn. Uh, Tedeschi is een man die, dus, uh, met deze taak is binnengehaald. Op een gegeven moment. Uh, maar maar die, die, die, die Bank van het Vaticaan wordt ook geleid door een commissie van kardinalen. Mm -hmm. En da, uh, dat, dat heeft gebotst, denk ik. Uh, in, in 2010 kwam er al iets naar buiten wat niet goed ging. En toen bleek dat uh, de bank van het Vaticaan 23 miljoen euro... Had wilde wegsluizen via een kleine bank. Dat was waarschijnlijk zwart geld. Daar heeft het Openbaar Ministerie van Rome een onderzoek naar ingesteld. En toen zijn Gotti Tedeschi en een andere leidinggevende van de bank... Uh, onderzocht dat onderzoek loopt nog steeds. Dus daar was wel iets vreemds aan de hand. Tegelijkertijd heeft de Europese Raad een onderzoek en de, en de, naar na de bank van het Vaticaan... om te kijken of die bank niet uh, binnenkort kan toetreden... tot de meest schone banken van Europa. Mm -hmm. um, er zijn allerlei eisen gesteld door Europa aan de bank van het Vaticaan... om uh, transparanter te worden. Um, maar um, de bank is onlangs toch ook op de vingers getikt door de Europese Raad. Het gaat niet snel genoeg. Um, en de vraag is nu of dan niet... een interne beleidsverandering is geweest... aangestuurd door de kardinalen. Uh, er schijnen in ieder geval bevoegdheden afgenomen te zijn... van iemand die moest helpen die, die transparantie te vergroten. Uh, en ja, nu is dit ineens de uitslag. We hm. weten niet of die Gotti Tedeschi echt dingen fout heeft gedaan. Dat is justitie aan vaststellen. We weten wel dat er heel veel spanningen in het Vaticaan zijn op dit moment... ook over het uitlekken steeds van uh, informatie. Er is ook rondom deze zaak het een en ander uitgelekt. En uh, ineens wordt hij met unanieme stemmen weggestuurd. Nou, dat maakt op mij nogal een schimmige indruk, die bank van het Vaticaan. Ja, ja, ja um, het, is, het, is, het is ook schimmig. Um, en je weet misschien, in het verleden was het nog veel schimmiger. Uh, er zijn sterke aanwijzingen van uh, oudere relaties tussen de bank en de maffia en tussen de, de, de bank en de vrijmetselaarsloge. Ooit heeft de bank nog eens uh, flink moeten betalen... voor het faillissement van een andere bank... die um, uh, direct betrokken was met, uh, met de maffia en die vrijmetselaarsloge. En uh, die, waarvan de directeur in tijd zichzelf heeft... opgehangen onder een brug in Rome. Of is opgehangen onder, nee, onder een brug in Londen. Of is opgehangen onder een brug in Londen. Dat weet men ook niet of die man destijds... Roberto Calvi, of die zelfmoord heeft gepleegd of vermoord is. Het is een hele duistere instituut dat probeert transparant te worden... maar dat gaat niet schok, zonder schok of stoot. Nee, dat kunnen we vaststellen. Basmesters vanuit Rome, dank je wel voor nu. In Noorwegen dan getuigen vandaag de laatste slachtoffers van Breivik. En daarmee wordt een voor alle Nooren emotionele maand afgesloten. Die maand begon, weet u dat nog, met... 40.000 mensen op een plein in Oslo... waar ze het liedje Kinderen van de Regenboog zongen. Een lied dat Anders Breivik haat... omdat het volgens hem over multiculturaliteit gaat. Ik schiet direct op die boot, raakt die boot. Jongeren gaan plat liggen en die jongen vertelt hoe hij de andere jongen probeert over te halen om te helpen met de roeien. Omdat alleen kan die dat niet. Een verhaal van de jongen die vertelde hoe die over het eiland rende en probeerde te luisteren naar de schoten.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 Als het schieten begint, uh, sleept die 18-jarige jongen uh, zijn jongere broertje mee. Dat kleine broertje belt naar zijn ouders. helpen uh, wil iemand ons doodschieten? En die 18-jarige jongen vertelt dan, uh, zegt tegen zijn ouders... Uh, maak je niet ongerust, ik zou goed passen op ons beiden. Oh.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 Een maand vol emotionele getuigenissen zal dus vandaag worden afgesloten in Noorwegen. Later vanochtend praat ik nog eventjes met onze correspondent Roelien Kreton.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 Nederland weer niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. En Mexico maakt zich op voor Bud. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Het is Nederland weer niet gelukt om de finale van het Eurovisie Songfestival te bereiken. Joan Franca kreeg niet genoeg stemmen met het liedje You and Me. Joan stond op het podium in een blauwe jurk met een lange indianentooi op haar hoofd. En nu allemaal op het puntje van je stoel, want het is zover. Aan Joan de zware taart om ons land na zeven jaar weer eens in de finale te loodsen. Omdat het horen, Daniel Dekker en Jan Smit waren niet echt enthousiast naar haar optreden. Joan Franca, You and Me. Ja, het was, het was niet helemaal zuiver. Eerlijk gezegd, het, ik heb het beter gehoord de afgelopen dagen. Dus ik, ja, ik weet het niet. Maar na afloop bleef John Franca positief. Het is niet iets negatiefs als je niet doorgaat. Het is nog steeds iets heel positiefs. Ik bedoel, ik heb uh, mogen zingen voor zoveel mensen... en met mijn eigen liedje. En gewoon, dat was gewoon superleuk. John Franca. De laatste keer dat Nederland de finale haalde was in 2004. In Rotterdam wordt vandaag verder gezocht naar een man die een kind redde... en daarbij zelf vrijwel zeker is verdronken. De man zat met zijn vriendin in een auto... toen hij een jongen in het water in de problemen zag raken, zegt de politie. De man is vervolgens het jongetje achterna gesprongen. Hij wist hem in ieder geval te bereiken, maar raakte toen zelf in de problemen en is onder het water verdwenen. En het jongetje, dat blijkt een 12-jarige jongen te zijn, die is vervolgens door een paar personen die op een schip stonden in veiligheid gebracht. Volgens de politie is de kade ter plekke vrij hoog en is de temperatuur van het water nog laag. Na een uur heeft de brandweer de zoektocht inderdaad gestaakt. Ook omdat het ja, hun ervaring is dat, een, uh, dat iemand uur in het water heeft gelegen... de overlevingskansen echt heel erg klein zijn geworden. Of eigenlijk niet meer bestaan. Tot zonsondergang is met een sonarboot naar het lichaam van de man gezocht. En vandaag gaat de zoektocht in Rotterdam verder. De Franse president Hollande is aangekomen in Afghanistan... voor een verrassingsbezoek aan de Franse troepen. Hij spreekt er ook met de Afghaanse president Karzai. De socialist Hollande had in de verkiezingscampagne beloofd dat hij de Franse strijdkrachten sneller uit Afghanistan zal terugtrekken. Het is een bedoeling om voor het eind van het jaar de militairen terug te halen. Alleen niet gevechtstroepen zouden eventueel langer mogen blijven. Frankrijk heeft zo'n 3400 militairen in Afghanistan. In Egypte zijn ze begonnen met het tellen van ongeveer 26 miljoen stemmen. De afgelopen twee dagen konden 52 miljoen Egyptenaren hun stem uitbrengen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Ongeveer de helft van hen heeft dat gedaan, schat men daar. Zoals deze Egyptenaar, die naar de verkiezingsuitslag uitkijkt. De het is niet duidelijk wanneer de uitslag bekend wordt. De moslimbroederschap zegt dat haar kandidaat Mohamed Mursi aan kop gaat. Als nou geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen krijgt... dan volgt er een beslissende tweede ronde op 16 en 17 juni. De westkust van Mexico maakt zich op voor de orkaan Bud. De autoriteiten hebben noodopvang geregeld met honderden bedden. Volgens Amerikaanse media moet ook Florida rekening houden met zwaar stormweer. Het is official, de eerste hurricane van 2012 is turning off the west coast of the United States, near Mexico. Its name is Hurricane Bud. At the same time there are signs tonight that another big storm is building strength off the east coast. Florida about to get soaked this holiday weekend. Maar eerst Bart dus. Alle scholen zijn gesloten. Medewerkers van hotels staan klaar om toeristen in veiligheid te brengen, en mocht dat nodig zijn. But is op dit moment een orkaan van de derde categorie. En experts verwachten dat de storm in de komende uren iets in kracht zal afnemen. Dat was het nieuwsoverzicht. het weerbericht van Weeronline. Online. De laatste paar dagen was het soms broeierig warm door de combinatie van hoge temperaturen en hoge vochtigheid. Sinds gisteren is de aangevoerde lucht een stuk droger, waardoor de warmte een stuk comfortabeler aanvoelt. Door de droge lucht is er vandaag vrijwel geen bewolking aanwezig en schijnt de zon volop. Het wordt dan ook een droge dag met vanmiddag temperaturen rond 21 graden aan zee en 24 tot 25 graden in het binnenland. Daarbij staat wel een vrij stevige oosten tot noordoosten wind, meest matig, windkracht 4. En in het westen en bij grote wateroppervlakken vrij krachtig, windkracht 5. Ook vanavond en vannacht blijft het helder. De wind neemt langzaam wat in kracht af en de temperatuur daalt geleidelijk tot rond een graad of 11. Morgen, zaterdag, volgt opnieuw een zonovergrote dag. Er staat iets minder wind en de maximale liggen weer tussen 21 graden aan zee en 25 in het binnenland. De zon krijgt ook op de pinkste dagen volop de ruimte, met maxima van 23 of 24 graden. Het blijft vrijwel overal droog en er zijn slechts af en toe enkele velden sluierbewolking. Aan verkeersinformatie. Er staat één file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot, drie kilometer.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 Geef jezelf opslag en hou elk jaar tot 4000 euro netto meer salaris over... door 0% buitending op de Prius Plug-in Hybrid. Kijk op Toyota.nl. Goedemorgen, het is zeven minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het Songfestival in Azerbeidzjan moet het morgenavond doen zonder...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 ja, we ben je helemaal gewoon... niet teleurgesteld? Nou, ja, tuurlijk wel. Ik bedoel, het is logisch, het is jammer. En uh, tuurlijk, ik had liever nog een keer op zo'n podium gestaan. Maar het is gewoon zoals het is. En daar moet je dan ook weer mee omgaan. En uh, we gaan gewoon met z'n allen gezellig feesten vanavond. En het is gewoon nog een hele leuke avond van maken. Ik bedoel, het is niet iets negatiefs als je niet doorgaat. Het is nog steeds iets heel positiefs. Ik bedoel, ik heb uh, mogen zingen voor zoveel mensen. En met mijn eigen liedje. En gewoon, dat was gewoon superleuk. En ja, ik zie het zeker niet als iets.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 Goedemorgen. Ja, goedemorgen. is Joan Franke kan goed omgaan met tegenslag, hè? Ja, de, de Olympische gedachte is naar het Songfestival overgeslagen, <laughs> dacht ik al. Dat deelnemen belangrijker is dan winnen, zeg maar. Hè? Dat ja. is het wel een beetje. Nou ja, Kieser Hekster, uh, hoorden we in gesprek met uh, Joan Franke. Wij gaan naar de sport. En uh, dan ja. maar meteen ook naar het Olympische gevoel. Want gisteren ja. was een belangrijke dag voor de Turners, Epke Zonderland en Jeffrey Wammers. Op het EK in Frankrijk moesten ze vormbehoud tonen, maar beide faalden. Oei. Gaat dat ja. wel goed komen? Nou ja, het is wel bijzonder inderdaad dat uh, ook beide uh, het zo matig deden. Langs twee hele verschillende routes overigens. Want uh, Zonderland nam geen enkel risico en zij na afloop had ik maar wat meer risico genomen. En, uh, of Zonderland nam alle risico en zij na afloop had ik maar wat minder risico genomen. En Wammers nam geen enkel risico en had misschien wat meer moeten nemen. Maar het is toch wel duidelijk dat die spanning uh, zich erg van hen aan het meester maken is. Zonderland steeds maar bezig, derde keer op rij, dat het hem niet lukte om op een belang moment te laten zien wat hij toch echt kan aan die rekstok. De tijd gaat dringen. Er gaat natuurlijk een van de twee en het grote gevaar begint zich toch wel af te tekenen dat de kwalificatie om het te halen zeg maar al een doel op zich wordt en dat je je nog maar ook moet afvragen of je daarna richting die speler er nog wat van kan maken. Dus dit systeem begint eh, wel erg tegen hem beide zeg maar te werken en duidelijkheid zou mooi zijn maar die komt er niet. Er zijn nog twee kansen maar eh, ja het gaat eigenlijk berg afwaarts met beide. Ja en toch eh, over die spanning. Hoe het ook bij John Franka, die gaat er vals van zingen. Uh, Ebke uh, valt ja. Jeffrey Wammer schiet door. Uh, ze trainen daar toch op, op prestatiedruk ja, en spanning? Maar daar zit net vaak de crux tussen uh, uh, iets goed kunnen of iets goed kunnen op het moment dat het moet. En topsport is echt iets goed kunnen op het moment dat het gevraagd wordt. En daar zit een groot verschil tussen. Ik hoorde uh, over Zonland bijvoorbeeld zeggen ja, dat acht van de tien keer het op de training goed gaat. Maar ja, mm. het moet eigenlijk elf van de tien keer op een gegeven moment goed gaan. Wil je dat helemaal met dat gevoel daar staan op het moment, nu gaat het. En tuurlijk. Die trainen, die doen nou mentale training. Die doen er alles aan op hun manier om daar wat mee te doen. Maar dat zie je ook bij de tennissers. De echte toppers zijn in staat om op, op het allerbelangrijkste moment ook het allerbeste te doen. En dat is een hele specifieke sporteigenschap die niet voor iedereen is weggelegd. Nee. En we hebben het vanochtend al even gehad over de handballers. De Olympische sport ja. ook. Uh, tot nu toe hebben wij maar één teamsport waarmee we uitkomen. Namelijk het hockey. Dat ja. lijkt mij wat weinig. Dat, dat is voor Nederland heel weinig. Ja, het gaat slecht met de Nederlandse teamsporten. Vroeger natuurlijk waterpolo deden we eigenlijk altijd wel mee. Volleybal hebben we een lang verleden in. En uh, ja, natuurlijk zeggen de mensen de tafeltennis-equipe. Dat is zo, maar dat zijn toch echt individuen die ook als equipe spelen. We zijn echt maar met één uh, klassieke zeg maar, teamsport vertegenwoordigd. Nederlandse handbalvrouwen hebben wel een kans hoor. Kroatië, Spanje en Argentinië moeten bij de beste twee eindigen. Moet het een beetje mee zitten. Vandaag is wel een hele cruciale wedstrijd straks meteen om kwart voor elf tegen Kroatië. Sterspeler Maura Visser is er niet bij. Die heeft een conflict met de bondscoach. Nooit mooi voor een team als een van de beste handbalsters niet bij is, maar voor het teamgevoel lijkt het beter. Nou ja, met het Songfestival hebben we het nu wel even gehad, dus laten we hopen dat de handbaldames ons weekend een beetje gaan opfleuren. Lara? Ik hoop het met jou Tom, dankjewel. Joie. En zo dadelijk spreken we uitgebreid over het liquidatieproces. Het OM maakt vandaag de eisen bekend. Eerst verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Hoe is het op de weg? Ja, er staan twee files, Lara. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Knoopend Rotterpolderplein en Knoopend Raasdorp 4 kilometer. En op de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ik zei het al, de OM. Het Openbaar Ministerie komt uh, zodadelijk met de strafeisen tegen de elf verdachten in het liquidatieproces. De zaak rond uh, een reeks afrekeningen en pogingen daartoe in het criminele circuit in Amsterdam. Waarschijnlijk gaat het OM tegen enkele verdachten levenslang eisen. Een zaak die leunt op een inmiddels omstreden kroongetuige, Peter Laes, Misdaadverslaggever Paul Vughts van het Parool volgt het proces uh, al jaren. Meneer Vrucht, goedemorgen. Goedemorgen. Het OM is dagenlang aan het woord geweest om alle bewijzen aan de rechtbank voor te leggen. Het is bijna een prestigezaak geworden hè, voor het Openbaar Ministerie. Hebben ze sterk bewijs kunnen presenteren aan de rechter, vindt u? Oh, het is zonder meer een prestigezaak geworden. En uh, als je dat requisitor zo uh, aanhoort uh, en vijf dagen lang de bewijzen gepresenteerd uh, ziet, dan. Dat klinkt, dat klinkt het als een sterk verhaal. Daar moet bijgezegd worden: altijd in rechtszaken dat straks de advocaten aan het uh, woord komen. Ook heel erg lang. En uh, dan zal het verhaal weer van een heel andere kant uh, een heel andere klank hebben. Uh, en inderdaad, die kroogentuigen die, die is cruciaal in deze zaak. En uh, daar uh, de advocaten zijn natuurlijk jarenlang bezig geweest om uh, hem onderuit te trekken. Een kroogentuig is altijd omstreden. Uh, ja, dat is de grote vraag. Wat gaat de rechtbank straks doen met die kroongetuigen? En, want hij is de kern van het bewijs en al de, de, de rest van de dossiers is uh, voornamelijk om hem heen uh, gebouwd. Al is het natuurlijk ook weer niet helemaal zo, want in sommige uh, deeldossiers uh, zijn ook wel uh, aparte bewijzen die uh, niet op hem leunen en in een enkel dossier... Is, lijkt er zelfs wel voldoende bewijs te zijn tegen sommige verdachten... om ze te veroordelen. Maar uh, de hoofdmoot is die krooggetaier, Peter Laes. Ja, uh, justitie sloot een akkoord met Laes. In ruil voor zijn verklaring krijgt hij strafvermindering en ook geld. 1,4 miljoen, waarmee hij na zijn celstraf dan zijn leven elders kan opbouwen. Nou, ja, dat bedrag is nooit bevestigd, maar in elk geval hij krijgt hij een het uh, behoorlijk genoeg. bedrag. Ja, ja, ja. En, en het is niet ontkend. Dus justitie had het al lang ontkend als het uh, helemaal mis zat. En, en hij, je zei het al, de speel van het hele proces. Heb je ook gezien dat het OM daarmee worstelt? Moeilijk heeft um, die zaak hard te krijgen. No nou ja, op twee manieren. Kijk, Enerzijds moet je uh, proberen aan te tonen als uh, Openbaar Ministerie dat zijn uh, verklaringen kloppen. Anderzijds uh, is er een uh, sluimerend conflict dat steeds opleidde uh, over zijn bescherming. Hij is zelf buitengewoon ontevreden over de manier waarop hij wordt uh, beschermd. En hij bracht, uh, dat is eigenlijk een apart traject, dat hoort niet in de strafzaak thuis. Maar hij bracht dat voortdurend binnen in de strafzaak. En uh, daardoor ontstond voortdurend gedoe. Um, en dan, dan heeft hij weer weken, soms maanden, niet willen verklaren, omdat hij ruzie had. En dan uh, waren er weer, nou ja, goed, de advocaat probeerde daar dan ook. Uh, gebruik van te maken. Um, justitie moet dan weer achter de schermen, kennelijk uh, helemaal naar aarde bewegen om hem weer in het gareel te krijgen. Dus uh, hij is wel een uh, hoofdpijndossier uh, geweest. Uh, drie jaar lang, de inhoudelijke zitting duurt dan meer, meer dan drie jaar lang hè? en de, de ja. zaak op zichzelf vijf jaar. Zouden de advocaten van de verdachte dat niet kunnen gebruiken als um, ja, manier om S weg te zetten als onbetrouwbaar? Oh, dat zullen ze zeker als uh, een van de uh, argumenten pakken. Maar ik denk dat ze wel belangrijkere argumenten zien. Kijk, de advocaat zullen heel erg. Wijzen daar uh, inconsistenties in de verklaringen van uh, uh, Laes. En ze zullen voortdurend proberen aan te tonen dat hij uh, bijvoorbeeld ook nog een ander levensdelict uh, zou hebben gepleegd. Er, er wordt gezegd, hij wordt beschuldigd, onder meer door Jesse R. en uh, zijn raadslieden, uh, van het plegen van nog een moord, waar hij niet over heeft verklaard. En dat zou een doodzonde zijn. Dan zou echt ze hebben een hele verklaring van tafel gaan als dat zou blijken. Daar is heel veel tijd aan besteed. Nou ja, dat komt in de pleidooi straks allemaal nog uitvoerig terug. Dus die advocaten zullen het vuren. Uh, uh, aan de uh, scheden blijven liggen van die krooggetuigen. Okay. Je hebt na nou eerst ook horen spreken. Hoe komt hij over? Nou, um, verklaar ik hij niet wel, moet ik zeggen. Uh, hij, um, hij wordt door de verdediging een beroepsleugenaar uh, genoemd. Nou ja, als het zijn beroep zou zijn... Ik zeg niet dat hij een leugenaar is, dat moet ik rechtbank maar zeggen. Maar als het zijn beroep zou zijn, dan is hij echt goed in zijn vak. Want hij komt er wel um, heel zeker over uh, in die uh, getuigencabine. Het is uh, in de bunker. Uh, wij zien hem niet vanaf de uh, perstribune, de publieke tribune. Mm -hmm. uh, hij zit in zijn aparte... Uh, kogelvrije cabine, uh, maar uh, je hoort hem, uh, nou ja, soms straalt er zelfs enig enthousiasme uit zijn, uh, uh, zijn verhaal. En hij is ook wel assertief, hij, uh, hij, hij heeft, een, een, nou ja, laat ik zeggen, een, een relatie ontwikkeld met sommige advocaten van uh, enkele verdachten. En uh, hij, uh, nou ja, hij is zelf ook fel en, uh, en hij lijkt ook wel een, uh, uh, nou, een uh, zekerheid uh, dat staat hij wel uit. Okay. Alleen, ja, god, uh, uiteindelijk zal het er omgaan wat er onder de streep overblijft... als de rechtbank uh, alle uh, bewijzen en, en alle onduidelijkheden op een rij gaat zetten. Ja, en, en die strafvermindering, onderdeel van, van de deal met het OM... moet de rechtbank die deal dan overnemen? Dat moet de rechtbank niet. De rechtbank is uh, vrij te doen uh, wat het wil straks. De rechtbank is onafhankelijk. Maar ik moet wel zeggen dat... Uh, in het verleden is het meestal wel gebeurd. Uh, de, en de krooggetuigenregeling is daar toch ook wel op geschreven. Dat het uh, uiteindelijk wel de bedoeling is dat die afspraak wordt nagekomen natuurlijk. Maar in, in theorie kan uh, de rechtbank uh, volledig afwijken. en dan, Hij zou normaal 16 jaar zelfstraf krijgen voor uh, zijn misdrijven. Hij heeft een bekend betrokken zijn geweest bij een uh, liquidatie... en bij het voorbereiden van een andere liquidatie... Mm -hmm. um, en de, recht, de justitie zal daar uh, de helft van uh, eisen vanmiddag. En dat is uh, acht jaar. Oké. Okay. Nou hadden we het al eventjes over uh, de verklaringen van de S. Daar heeft het OM uh, veel aan gehad uiteraard. Hoe hebben ze nog verder bewijs verzameld? Ik begreep dat ze vooral veel gehad hebben aan oude telefoons, klopt dat? Uh, ja, in sommige zaken geldt dat. Er zijn uh, drie zaken waarin vijf doden zijn gevallen uit 1993 alweer. Uh, en toen was... Uh, de mobiele telefoon nog niet zo ingebeurd als die nu is. En toen had je nog de ATF, dat was een soort koelkast... Uh, die je wel met je mee kon slepen. Ja. En die was eigenlijk uh, nog voor uh, de top van het bedrijfsleven... en uh, regeringsleiders en criminelen. Uh, die maakten daar gebruik van. En uh, verdachten lijken in die tijd, en dat zie je wel in meer oude zaken... lijken in die tijd niet zo te hebben beseft... dat er achteraf nog heel wat gegevens uit zijn te, uh, aan zijn te ontlenen door de recherche. Bijvoorbeeld, aan de hand van die, de telefoons kun je zien... Niet alleen wie met wie belt, maar ook waar diegene zijn ongeveer als ze bellen. Welke zendmast ze aanstralen. En zo kun je soms, um, heeft de justitie gereconstrueerd... Um, hoe verdachten rond bepaalde uh, moorden richting van een, een hele eind weg richting de moordplek zijn gegaan... en uh, na de, kort na de moord uh, weer terug. En dat zie je dan in mooie uh, gelikte presentaties die uh, justitie heeft laten maken. Dat, dat ziet er dan wel uit als uh, heel sterk bewijs. Maar ook daar zal uh, de verdediging nog wel uh, volop uh, op inhakken. Want uh, je, die centmaster die bijvoorbeeld, om maar één voorbeeldje te noemen... Die, waren, uh, die bestreken vroeger een heel groot gebied. Juist omdat zo weinig mensen nog zo'n uh, zo telefoon hadden. Dus... Uh, Advocaten zullen zeggen dat, enerzijds, of die telefoons waren misschien helemaal niet bij de verdachten die nu terecht staan, maar mm. die, ze hadden het misschien uitgeleend. Of um, ze waren een heel eind van die uh, zendmast op totaal, aan de totaal andere kant van de zendmast dan waar die moord is gepleegd, bijvoorbeeld. Mm. Dus daar zal het nodig op worden. Uh, maar dat zijn inderdaad voor die oude moorden zijn dat belangrijke onderdelen van, uh, van het bewijs. Het proces duurt al, al drie jaar, maar jij volgt al veel langer uh, de Amsterdamse onderwereld. Je hebt er ook een boek over geschreven. Is jou nou meer duidelijk geworden over hoe het gaat achter de schermen in, de, in die onderwereld? Nou ja, kijk, als je zo'n groot proces volgt, dan krijg je natuurlijk een heleboel uh, uh, zijdelingsinformatie nog mee. Uh, Wat is jouw opgevallen? Um, nou kijk allereerst, de groep die nu terecht staat, dat, dat zijn wel, daar zitten wel een paar figuren in die de kern vormden van uh, de Amsterdamse onderwereld uh, jarenlang. Los van de vraag of ze nu wel of niet die woorden hebben gepleegd, dat moet de rechter straks maar zeggen. Maar zij speelden wel een, een belangrijke rol. Dat is onomstreden. Dat uh, sommige geven zelf ook wel uh, delen toe. Um, dat is erg op. Nou ja, de, en soms ook het, um, um, het gemak waarmee uh, misdrijven uh, worden gepleegd. Uh, als de kroongetuigen gelijk zou hebben, dan zou er bijvoorbeeld een keer een uh, moord zijn beraamd op uh, Augusta Juba. Hij is later in alsnog geliquideerd. Maar de, daar zouden de, uh, de kroogtagen en Jesse R, een van de hoofdverdachten... zouden in de bosjes hebben gelegen om hem uh, te vermoorden. En ze, ze zochten een grote neger. Uh, ze wisten niet eens zijn naam, ze wisten helemaal niet wie die was... ze wisten ook niet waarom hij dood moest. Maar ze, ze, ze lagen in de bosjes gewapend te wachten... tot een grote neger uh, zou komen en die zouden dan moeten doodschieten. Er komt een grote neger en die... Uh, en die loopt die flat in, maar ze twijfelen toch of, ze het juiste, of hij aan het segment voldoet en doen het maar niet. En dan zegt later, volgens de krooggetuigen, uh, uh, de opdrachtgever die zou hebben gezegd... nou ja, had nou maar geschoten, er woont hier maar één neger in de flat oh. en de rest is allemaal Japanners. Snap je, de, het, als de krooggetuigen gelijk heeft, dan uh, gaat het er ook wel met groot gemak en... Uh, en mensenleven, uh, met mensenlevens zo. Precies. Ja. Paul Vurs, misdaadverslaggever van het Parool. Dank voor je verhaal. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Maaike Koekoek, goedemorgen. Goedemorgen. De Moslimbroederschap claimt volgens Al Jazeera de overwinning van de Egyptische presidentsverkiezingen. De islamitische politieke partij zei dat na tellingen in een aantal kiesdistricten tegen de tv-zender. Gisteravond is begonnen met het tellen van de stemmen. deden twaalf partijen kandidaten mee. De overheid geeft de werkloosheid een extra zetje. De verkeerde kant op, dat zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau voor de Statistiek tegen het Financiële Dagblad. Er zitten nu bijna 500.000 mensen, 500 mensen thuis. Veel banen gingen verloren bij de overheid. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom doen, ondanks dezelfde economische crisis, andere landen het beter. Het CBS zegt dat dat te wijten is aan het feit dat minder werklozen erin slagen om een andere baan te vinden... Het is niet zo dat de instroom van werklozen ineens veel sneller toeneemt... maar het is moeilijker om, als je eenmaal werkloos bent... om weer een nieuwe baan te vinden, anders te woordvoeren. De nieuwe Franse president Hollande is voor een verrassingsbezoek in Afghanistan. Hollande trekt de Franse gevechtstroepen aan het eind van dit jaar terug uit Afghanistan. Dat is eerder dan oorspronkelijk gepland. Volgens de Franse krant Liberation gaat Hollande de Franse soldaten persoonlijk uitleggen... waarom hij dat heeft besloten. Visite surprise de François Hollande en Afghanistan. Ce matin, le président français veut rencontrer les soldats français pour leur annoncer les raisons du retrait anticipé des troeps à la fin de l'année. Vanuit de NAVO is bezorgd op het Franse plan gereageerd. De NAVO heeft als uitgangspunt dat de troepen pas in 2014 teruggaan. Gevreesd wordt voor een domino-effect, waarmee steeds meer landen besluiten hun militairen eerder terug te halen. Frankrijk heeft nog ruim 3000 militairen in Afghanistan. De afgelopen tien jaar zijn er 83 Fransen gesneuveld. Ja, ik kom komen even naar Joan. De Telegraaf schrijft Voltooi. Verleden tijd ha, doelend op de tooi van Joan Franca... en haar uitschakelingen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Dolly Bellefleur, bekende drag queen uit Amsterdam... tweet The Dutch dream van onze Joan of Arc in vlammen opgegaan. En de conclusie Oost-Europa viel niet als een blok voor Joan <laughs> Franca. Mediacommentator en Songfestival-kenner Korn Maas... ergert zich duidelijk aan de kritiek op het Songfestival. Hij twittert, waarom is helse Songfestival eigenlijk minder hels... dan uh, al het niet-helse dagelijkse geleuter voor voetbal. Nou, Cornel Max op Twitter. Maya Cook ook dankjewel. 3 2 1 Ja hoor! Het goud is voor Nederland. De dag van de winnaars.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 Vooruitdenkend aan Holland. Vooruitdenkend aan Holland. Zien wij een grote beker traag door oneindige grachten gaan. Rijden ondenkbaar blije je Dronken van geluk aan de oevers staan. Unit 4. Software vooruitgedacht. Unit 4 is trotse sponsor van Oranje. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl. Monta.